...kunst- en cultuurprogramma live vanuit Hotel Hoogland. De presentatie wordt gedaan door Tom Hendricks... ...en Yvonne Roosendaal. En de techniek wederom door Roy Haldeman. Helemaal uit Haarlem door dit rot weer heen gekomen... ...om hier de techniek aan te sluiten. We hebben de eerste uur, hebben we Volkert Bloemen. Die zit eigenlijk al tegenover ons aangeschoven. Hij schrijft verhalen. Om half acht krijgen we Yvonne Schorl. Zij is kunstenares. Dan om acht uur Adrie van den Bos, Wel bekend van Kampati, met de voeten in het zand... Dat was op het naturistenstrand, had hij een strandtent. En hij heeft veel te vertellen, niet alleen maar over de strandtent, maar dat hoort u zo. Om half negen, jawel, Mandy Schorrol. En het zijn nichtjes van elkaar. Zij heeft een boekje geschreven. En daar gaat zij enthousiast over vertellen. Geen boekje, een gedichtenbundel. Een gedichtenbundel, Nee, neem niet kwalijk. Zullen we meteen maar beginnen. Ik knip ook even naar, de, naar Roy Haldeman. Volkert, waar ben je geboren? En wat wil je over jezelf vertellen? Waar ik geboren ben, ik ben in, in uh, Zwolle, in uh, de hoofdstad van Overijssel uh, geboren. Daar heb ik uh, een jaar of vijf gewand. Bij mijn uh, opa, mijn oma en mijn moeder. Mijn vader was toen de tijd uh, stuurman op een tanker die uh, constant heen en weer voer tussen uh, Curaçao en Venezuela. En mijn moeder en ik waren eigenlijk in afwachting om te gaan verhuizen naar uh, Curaçao, want daar zouden we gaan wonen. Maar dat duurde zo lang dat mijn vader op een gegeven moment, na een aantal jaren, de knoop doorhakte en zei: van Nou, dan hou ik het voor gezien op het schip. En ik kom terug naar Nederland. En uh, hij is vervolgens gaan werken bij de Hoogovens in Ermuiden. Toen okay. zijn wij verhuisd van Ermuiden, of van Zwolle naar Ermuiden. En toen ben ik hier in de regio teruggekomen. Dat is een grote omzwaai van een grote stad naar nou, toch een ja, behoorlijke industriële havenplaats. En ja, nou, ik moet je eerlijk zeggen, daar kan ik me helemaal niets van herinneren. Oh, je was te klein, inderdaad. Nou, ik kan me wel herinneren, ik was de oudste van. Uh, van uh, waar mijn, mijn ouders kregen vier kinderen. Ik was de oudste, dus als er een kind geboren werd of vakanties hadden. dan uh, ging ik altijd naar mijn opa en mijn oma toe. Dus ik heb daar heel lang in school uh, toch altijd weer uh, enig menig weekje doorgebracht. Mijn opa, die was al heel vroeg gepensioneerd, die was tandarts. Dus ik, heb, uh, ik ging altijd met hem naar zijn uh, landje. Hij uh, had daar een hele grote moestuin. En vlakbij die moestuin was er een uh, grote kolk. Dus een, uh, zeg maar een, uh, oorspronkelijk was dat een soort uh, dijkdoorbraak geweest van de IJssel. Waar je uh, heerlijk kon vissen en zwemmen. Dus ik heb daar uh, prima tijd gehad. Ja, zo te horen inderdaad. Ja, groententuintje heerlijk. Bessen plukken. En... Ja. ja. Leuk. Hoe lang schrijf je al? Uh, als je het specifiek hebt over de verhalen die ik over Zandvoort schrijf... Uh, ...een jaar of drie. Maar vanuit mijn uh, opleiding en vanuit mijn werk uh, schrijf ik uh, denk ik een jaar of 25, 30. Wat doe je voor werk dat je zoveel schrijft? Ik werk uh, bij de gemeente Zandvoort als, uh, nu als projectleider. En ik hou me, me met name bezig met de ontwikkelingen in Zandvoort Noord... Uh, daarnaast uh, de brandweerkazerne, uh, de herontwikkeling van de locatie Sophiaweg en nieuwbouw uh, Huis in de Duinen en uh, de gertebach uh, Is Een stevig pakket. Ja, hmm? ja nou, het is rijk gevuld <hums> ja. Ja. en zeer divers. Ja. Maar dat schrijven is natuurlijk heel anders. Dat is echt gemeentelijk schrijven. Er zijn heel andere woorden voor en dergelijke. Maar dat schrijven nou, wat je doet, neem ik aan, is meer recreatief. En je bent geïnteresseerd in ja, de cultuur en de geschiedenis van Zandvoort. Ik heb mezelf er niet op kunnen betrappen dat ik in ambtelijke stukken anders schrijf dan oh, nee? in uh, stukken die ik voor mezelf schrijf. Oké. Okay. Nee, dus, uh, nee. nee ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb aan, aan, aan ambtelijke gewerkt. een enorme hekel. En zoals ik een enorme hekel heb aan, aan vergunningen en allerlei bepalingen. Dus, dus ik, misschien zit ik er helemaal op een verkeerde plek. Maar... <laughs> Knap. <laughs> je er maar ja, je, je houdt het al een tijdje vol daar. Ja, misschien daarom. Ja. Wanneer ben je gekomen bij de gemeente Was dat ook je eerste baan? Uh, nou, de eerste werkgever? Nou, de eerste echte werkgever was inderdaad de gemeente mm -hmm. Nou, Ik kwam hier wonen in 1981... En uh, ik kende Marco Temis. Marco Temis, dat was de zoon van Jan Temis. Die was uh, zat toen de tijd in het gemeentebestuur. Mm -hmm. En Marco was toen de tijd uh, voorzitter van de Partij van de Arbeid. En zij zochten op een gegeven moment mensen die zich kandidaat wilden stellen voor de gemeenteraad. Mm -hmm. En hij vroeg op een gegeven moment aan mij, aan mij of ik daar geïnteresseerd in was. Ik had was ik nog nooit uh, eigenlijk over nagedacht, maar dat lijkt me wel leuk. En uh, ja, dat was in 1986. En uh, ik stond toen vierde op de kandidatenlijst. En uh, voor het eerst in de geschiedenis, en ook denk ik, voor het laatst in de geschiedenis, haalde de Partij van de Arbeid vier uh, raadzetels. Toen kwam ik in de gemeenteraad terecht. En aan het eind van die periode ontstond er een enorme commotie binnen de Partij van de Arbeid over allerlei verschillende zaken. Maar dat leidde tot een, uh, een niet uh, prettige situatie. En toen was er op dat moment een functie vrij bij de gemeente Zandvoort waar ik op gesolliciteerd heb. In eerste instantie uh, kreeg ik die functie niet. Ik was tweede geworden in de procedure. Maar degene die eerste was, die, die trok zich terug. Mm -hmm. En vervolgens uh, werd ik toen uh, beleidsmedewerker. Ja, dat heet nu maatschappelijk welzijn. Ik weet niet meer precies hoe dat toen de tijd heette. Maar het heeft ook nog bewonerszaken geheten. Maar nou, in ieder geval, het zat in de sociale hoek. Ja. Om even terug te komen op het schrijven. Schreef je als kind al en zit het schrijven in de familie? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik... Uh, ik ben heel slecht in Nederland... Uh, nou, ik was heel erg slecht in Nederlandse taal. Maar mijn vrouw is onderwijzeres. Oh, en die heeft het er redelijk ingestampt. En die is ook ontzettend goed uh, in, in, zeg maar, in het lesgeven... Dus je leert daar ook ontzettend snel van. Uh, die had ook op een gegeven moment een soort, soort kofschip voor mij gemaakt op een A4'tje. Zo van uh, als je het niet weet, ja, pak het sure. A4'tje erbij. Dan heb je in ieder geval de taal onder controle. Want ik denk dat het feit dat ik slecht Nederlands schreef, mij heel lang heeft weerhouden om, om te schrijven. Ja. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het gaat mij redelijk goed af. Ben je dyslectisch? Minuut. Want dat was in onze leeftijd gewoon, nou, dat was gewoon dom. En nu is de term dyslectisch dat je inderdaad er niet goed kan zien en uh, dat soort zaken. Ik heb heb geen, je daar nee, liggen? Ja. Nee, ik zou het je nou, ook niet doen. Nou oké. Nee, nee, maar goed, ik, ik zou niet uh, nu uh, naar een van de uh, uh, naar iemand toe gaan en vragen van wat is mijn handicap? Ja, die handicap heb je en ja. heb je eigen gemaakt, heb je verbeteringen in aangebracht en. Ja, daar leef je gewoon mee. Maar als je bij de gemeente werkt, dan zal het wel meevallen, denk ik. Want anders had je daar... Dat uh, nou ja, dat lijkt me wel. Nou is het vaak zo dat als je ergens niet goed in bent, dan ben je ergens anders wel heel goed in. Ja, ik onthoud alles. Je onthoudt alles? Kijk, ja. je hebt een, ik een, een stalen geheugen. Nou, ik moet je wel zeggen dat ik een heel goed geheugen heb. Ja. Een fotografisch geheugen noemen ze het ja, ook dat Ja, dat maar, niet. Maar, nee, nee, nee. Voor je nee je want dan kan je dat precies reproduceren. maar... Ja. Allerlei dingen die uh, ik, ik, ik... Ik heb heel goed geheugen. Dat is wel zo. Ik lees uh, heel langzaam. Dat, uh, ik, moet het, uh, ik moet de tijd nemen om het, in, om het op te nemen. Wanneer kreeg je het gevoel dat je verhalen wilde schrijven? Welke leeftijd? Of was je op vakantie? Wanneer ontstond dat eigenlijk? Nou, ik, ik, ik heb uh, culturele antropologie gestudeerd... En dan moet daar in die, voor die studie moet je allerlei verhalen schrijven. Okay. En dat is meestal uh, heel uiteenlopende onderwerpen. Maar ik ben op een gegeven ogenblik, uh, voor mijn afstuderen, ben ik gaan werken bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Mm -hmm. En uh, toen ben ik een half jaar in Vollhoven geweest, in Overijssel. Daar uh, heb ik een verhaal geschreven over de ontwikkeling van uh, Vollhoven als, uh, als uh, vissersplaats van 1800 tot 1940. En uh, nou, toen ik daarmee klaar was, heb ik, uh, ben ik vaker uh, gewoon zelf onderwerpen aan gaan uitzoeken en heb ik daar ook... Verhalen over geschreven, maar daar heb ik nooit wat mee gedaan. Oh, zonde. Je publiceert het ook niet in een of ander blad van de gemeente of van de instelling waar je werkt? Nee, nee, nee. Het nee, nee, voor plezier. Dat deed, dat deed ik gewoon voor mezelf. Ik ging dingen uitzoeken. Ja. En eigenlijk, zeg maar, de verhalen die ik nu over Zandvoort schrijf, dat is sinds een jaar of drie. Ja. En uh, het feit dat het gepubliceerd wordt, komt omdat ik op een gegeven ogenblik op bosniken ben ja. tegengekomen. En via Rob uh, de mogelijkheid kreeg om uh, zeg maar die verhalen te publiceren in die zin uh, dat ze nu gewoon op internet uh, te lezen zijn. Ja, staan op zijn site ja. www.robbossing.nl ja. Ja. Nou, Ik ben uh, een aantal maanden geleden in uh, Goedemorgen Zandvoort geweest en toen uh, de, de interviewers... Uh, ja, die uh, wilde, drongen toch aan op uh, het schrijven van een boek. Nou, als je als die verhalen aan het schrijven bent, en op een gegeven moment denk je van, nou, het is toch wel aardig om een boek uh, ervan te maken. Dus ik ben nu uh, bezig uh, om te kijken met anderen of we daar niet een boek van kunnen maken. Welke andere? Nou, het is op dit moment nog te voorbaar om hmm. nu namen ja. te gaan noemen. Ja. Dan krijgen die al de credit. <coughs> nee, nee, het gaat niet om de credit. Nee, maar goed, is maar heb je daar nee. inmiddels voldoende verhalen voor? Om het, uh... Nee, maar dan, dan gaat het om het principe van. Uh, uh, want het gaat, gaat natuurlijk ook om financiële ondersteuning ja. uh, bij het uitgeven van zo'n boek. Maar het, ga, het gaat om het. Waar, waar, waar gaat dat boek dan nu eigenlijk over? Kijk, want het zijn nu op zichzelf uh, staande verhalen. Dus je moet een bepaald kader hebben van waaruit je dan. Uh, zeg maar, de verhalen die je nu hebt geschreven kan inpassen in een. In een bepaalde context. Ja, er moet een paraplu boven. Er moet een paraplu boven. Ja. Ja. Dus ik ben eigenlijk nu begonnen om een soort inleiding te schrijven. En als je dus een goede inleiding hebt, dan kan je de rest van de activiteiten die je, die je nu gaat ontwikkelen, moeten in die inleiding passen. Ja. Maar ja, er, is, er gebeuren ook weer allerlei andere dingen. Want een collega van mij, die bij mij op de kamer zit, die is volop bezig met het Louis -David ja, dan uh, ben je erover aan het uh, aan nadenken en aan het lezen. En dan blijkt dus toch dat bijvoorbeeld de Maria-school... die gaat nu voor de, is nu voor de derde keer in een nieuwe school. De Hannischaf-school is nu voor de derde keer in een nieuwe school. Okay. Uh, het gemeenschapshuis was de tweede school van Zandvoort. Ja. Uh, een belangrijk deel van de eerste sociale woningbouw... zoals bij de Prinsessenweg uh, gaat gesloopt worden. Uh, Albert Heijn. Albert Heijn bestaat... Volgens mij in 2015, 100 jaar in Zandvoort. Ja, dus het is ook wel aardig dan weer om een uitstapje te maken en een verhaal over het Louis david te maken. Dus ik ben nu, dat hebben we afgesproken bij ons op de Kamer, van. Nou, ik heb afgesproken met de mensen van. Nou, ik ga eens kijken of daar wat van te maken is. Dus nou, misschien is dat het volgende verhaal. Als dat niet het geval is, dan wordt onderwijs eh, het volgende onderwerp. Okay. Onderwijs in Zandvoort. Ja. En als hoedanig? De gebouwen, degenen die erop gezeten hebben, de leraren? Nou, het is een combinatie van allerlei factoren. Dat zijn inderdaad, uh, van, uh, er zijn inderdaad een aantal gebouwen neergezet, afgebroken, opnieuw opgebouwd. Maar er hebben mensen gewerkt. Uh, er, is, er is een enorme discussie altijd gaande geweest. Van wat, wat is het niveau van onderwijsvoorzieningen... Wat er in de gemeente Zandvoort zou moeten zijn. Dat heb je nu weer over de, bijvoorbeeld over het Gertenbach College. Ja, ja. Uh, moet het behouden blijven of niet? Nou, dat is altijd een rode draad geweest van ja, een klein dorp. Hoe groot wil het kleine dorp zijn? En wat kan het kleine dorp eigenlijk? Uh, men, wil anders, wil, men wil alles, maar niet alles kan. Dus er moet gekozen worden. En dan krijg je de discussie van nou, wat willen we wel en wat willen we niet. Haal je ook je informatie van het genootschap oud Zandvoort of spit je het zelf helemaal uit in de boek, in de bibliotheek of hoe doe je dat? Uh, nou, ik, uh, ik heb wel regelmatig contact met mensen van het genootschap. Op dit moment gaat het dan over uh, beelden, foto's. Uh, ik leg ook wel verhalen die ik geschreven heb uh, voor aan mensen van het genootschap. Vragen om, om, om aan hen van uh, nou. Uh, kunnen jullie dat aanvullen, zitten er rare dingen in, zitten er fouten in ofzo. Maar, zeg maar de basis van de meeste verhalen haal ik toch uit, de, uit, uit het Millennium cadeau. Dat zijn de gescande kranten. En uh, het uh, archief in Haarlem, het, het, zeg maar het Oud-Zandvoort archief zit in Haarlem. Uh, dat zijn de belangrijkste bronnen. En verder kom je bij de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam kom ik dingen tegen. In het archief van de gemeente Amsterdam. En ik moet dringend naar het archief in Utrecht. Maar dat wordt op dit moment verbouwd en de verwachting is dat het in het voorjaar open gaat en dan ga ik ook naar Utrecht. Het is niet digitaal op te vragen in Utrecht. Nee, maar goed, de stukken die ik lees, die worden niet, niet echt vaak ingezien. Dus de prioriteit ligt nu op dit moment bij archieven in de stukken die veel worden ingezien. En dat heeft even met name te maken over familie. Daar kan je heel veel uh, digitaal uh, raadplegen. Maar uh, wie is er nou geïnteresseerd in de, in de school of in het onderwijs in Zandvoort, dat uh, zal nooit uh, gedigitaliseerd worden. Maar maak je ook gebruik van het, uh, het nieuwe uh, digitaal archief van de Koninklijke Bibliotheek? Van die nou, kranten ja, en zo? Ja, dat nou, dat is heel erg, tenminste, ik vind het heel erg jammer dat uh, bij de keuze die ze hebben gemaakt om te, om, om te gaan digitaliseren, niet bijvoorbeeld het Harems Dagblad als eerste hebben genomen. En er zijn allerlei het is persoonlijk de oudste krant van Nederland. Ja. Het is de oudste krant ja. van Nederland. Ja. Maar goed, uh, kijk, de publiciteit die of de, de informatie die je haalt uit, uh, uh, uit uh, de digitale kranten, uh, daar moet je rekening houden dat uh, bijvoorbeeld de Zandvoortse Krant een, een officieel gemeenteorgaan was. En uh, die berichtgeving zal ongetwijfeld gekleurd zijn. En uh, ja, het Haamsdagblad uh, uh, is hier 15 kilometer vandaan. Heeft uh, niet zoveel te maken met het gemeentebestuur. En zal op een andere manier uh, informatie verstrekken. Dus ik had gehoopt dat dat uh, op korte termijn beschikbaar zou zijn. Maar dat is nog niet. Nee. Uh, ik ben er nog niet tegengekomen en ik kan ook niet uh, vinden wanneer dat, uh, wanneer dat uh, beschikbaar komt. Nee, ze zijn vooral dus uh, erg druk bezig geweest de laatste tijd. met de krant uit de oorlogstijd. Hè? Ja, ja. ja, ja. Nou ja, als je dan. Want dat is natuurlijk voor Zandvoort op zich ook een hele uh, boeiende periode. Ja, dat, daar, daar vind je weinig over. Ja. Dat is natuurlijk de censuur van die tijd. Uh, uh, die was ingestuurd, gestuurd, hè, die nee, berichtgeving. Daar... Ja. Ja. Maar goed, inmiddels, uh, waar heb je inmiddels over geschreven wat Zandvoort betreft? Ik ben een verhaal tegengekomen over de drie plagen van Zandvoort. Ja. Een verhaal over het kostverloren park. Een verhaal over uh, de, begraafplaats. De, begraaf, de ziekenhuizen. Ziekenhuis? Het, het ziekenhuis in ja? Zandvoort. Ja. Ik heb nooit ja. gehoord dat er een ziekenhuis was in Zandvoort. Nee, dat wist ik ook niet. Ik ben begonnen uh, met een verhaal over uh, het ontstaan van Nieuw Noord. En uh, toen ben ik gaan kijken van, het, voordat ze die wijk gingen bouwen, uh, wat was er toen in Nieuw Noord? En toen kwam ik tegen dat er ziekenbarakken zouden zijn geweest, dat was dan een sleep-in die Was daar en da voordat het een sleepin uh, uh, was, uh, had het een andere functie. Uite uiteindelijk bleek dat het een ziekenberak was voor uh, mensen die leden aan een besmettelijke ziekte. Nou, en dan ga je dat verder uitzoeken en dan blijkt dus dat het Witte Kruis uh, toen de tijd uh, begin uh, 1900 een, uh, een ziekenberak had in, uh, zeg maar op de Hoek Brede Rode Straat. Ja, het is nu een, uh, een, uh, een, volgens mij een bed and breakfast. Ja. Het gebouw staat er nog steeds. Het okay. is wel grondig, uh, grondig onder handen ja. genomen. Maar dat was uh, zeg maar een, een gebouw uh, wat beschikbaar was als er een besmettelijke ziekte uitbrak, dat je daar mensen in kon uh, isoleren. Ja. Dus ja, het is niet echt een ziekenhuis, maar nee, het werd in het de quarantaine. volgende tijd het, ja. het ziekenhuis ja. genoemd. Het ziekenhuis genoemd. Ontworpen door de uh, architect Douwklas. Duklas. Een Haarlemse architect die heeft hier enorm veel gebouwd. Okay. Zijn naam klinkt Engels, Amerikaan. Hij had, in, uh, had op de gedimte oude hier een uh, eigen kantoor. Okay. Wat is jouw mooiste verhaal en waarom is dat? Wat mijn mooiste verhaal is. Nou, ik, vind eigenlijk, ik denk dat de, de drie plagen van Zandvoort, dat, dat, dat ik dat het mooiste verhaal vond. Kun je een tipje opheffen uh, van de sluier van de plagen, denk ik, aan de pest? Nou, dat uh, zeg maar, geeft een mooi perspectief op een ontwikkeling die uh, begon. Rond... Het is eigenlijk een stuk sociale geschiedenis, hè? Ja, ja. Het, is, het, is, het, is, het is een sociale geschiedenis en, het, is, en met, het heeft ook een doorlopende periode, zeg maar, vanaf 1880 tot, uh, tot heden. Zeg maar, ik ben, het, het, het gaat dus over het, de afvalverwerking... Het gaat over uh, het riaal, de, de, de uh, het riaal in Zandvoort en over de varkens in Zandvoort. Die werden de drie plagen genoemd vanwege de overlast die ze veroorzaakt. En, uh, ja, op dit moment ben ik bijvoorbeeld zelf bezig met uh, de herontwikkeling van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Nou, als dat helemaal is opgelost, dan zijn we van de laatste plaag af. Oh. Nou, de laatste plaag is eigenlijk al klaar. Er bestaat eigenlijk niet meer. We hebben geen overlast meer van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. In die zin dat het nog stankhinder oplevert voor de mensen die daar in de buurt wonen. Ja. Maar goed, de varkens waren al vrij snel na de oorlog. Gaven die ook geen overlast meer. En het huisvuil, de vuilnisbelt gaf ook geen overlast meer. Want na de Tweede Wereldoorlog was de gemeente Zandvoort als een van de eerste gemeenten. Samen met uh, nog twee gemeenten die uh, meededen aan het vervoer van uh, afval per spoor naar uh, Wijster in Drenthe. Oh, ja. en, daar, uh, en daar liep de, Zandvoort, de gemeente Zandvoort voorop uh, in, uh, in de, het vervoeren van afval naar die locatie. Prima plek natuurlijk. Vanaf de trein uh, richting die kant op. Met de trein ja, die ja, kant ja, op. Ja. Er waren er eigenlijk veel mensen in Zandvoort die varkens hielden? Of een varken hielden? Nou, formeel... Ik heb, uh, ik heb alleen aantallen kunnen vinden. Aant, uh, zeg maar, je had als gemeente de plicht om een uh, verslag over de gemeente te schrijven elk jaar. En daarin werd ook melding gemaakt van de veestapel. En zeg maar, begin 1900 hadden ze het over dat er hier 400 varkens liepen. <laughs> maar die liepen dan gewoon in het centrum. Ja. <laughs> en die moesten ergens worden. Ja, er lopen nu net... nogal varkens rond, maar die hebben allemaal kleren aan. <laughs> nieuwe, nieuwe varkens. Tussen de damherten. Nee, maar dat is, uh, de, de, de, ja, de, de maakte gewoon onderdeel uit van de lokale cultuur. Dat is natuurlijk overal in Nederland hadden mensen... Uh, hadden gewoon huisdieren in die zin dat ze een koer, een, koe, een geit, een schaap, uh, een varken hadden. Uh, dat slachten ze en dat uh, bleef dan uh, gedurende de wintermaanden had je te eten. Ja. ja, dat is zo. Alleen werd, was hier een, een, een, een redelijk grote feesttafel, okay. wat gewoon door het dorp liep. Ja, <laughs> en wat uh, uh, ja de, uh, En daarnaast, daarnaast ja, die varkens, uh, zeg maar, mensen gebruikten dus ook uh, hun eigen erf als uh, opslag voor afval. Dus er werd ook uh, de mest, uh, kwam daarop. Ja. Ook, ook uh, zeg maar, de uitwerpselen van de mensen zelf ja. werd daarop geworpen. Dat werd weer gebruikt voor de, de landjes die ja. ze hadden in mm. de duin. Ja, precies. Dus <coughs> ja. hier een lekker parfum in het dorp. <laughs> Vandaar ook uh, de drie parfumfabrieken. Ja. <laughs> is er iets te zeggen uh, over de tijd die er nog nodig is om dat boek te maken? Nou, ik heb afgesproken dat ik dat in 2011 zal afmaken. Het gaat al uh, snel. Je, je hebt, je hebt er ik heb er 11 maanden. Je hebt er 11 <laughs> maanden. <laughs> ik heb me dus uh, enorm zelf uh, voor het blok gezet. Dat is ook het beste hoor trouwens. Ja, daarom heb ik het ook gedaan. Gaat het lukken? Nee, dat uh, over je maar over een jaar uh, nog eens wil bellen. Dat <laughs> <Ja>, is goed. <laughs> dan kan je, dan <laughs> je het telefoon of het gelukt is of niet? <laughs> maar waar kunnen mensen nog even een klein beetje kijken? gewoon van nou leuk, het klinkt allemaal hartstikke leuk. Waar kunnen ze nog meer verhalen van jou vinden? Heb je een nou, website of? Nee, nee, ik heb uh, alles wat ik maak, dat uh, publiceer ik via Rob Bossink op ja. uh, zandvoortvroeger.nl. Oké. Okay. Onze uh, ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik, ik heb een afspraak met het genootschap dat zij de, ook die verhalen erop zouden zetten. Er staat nu één verhaal bij het genootschap staat erop. En ik ben in afwachting tot wanneer zij uh, de andere verhalen hmm. gaan publiceren. Leuk. Want dan in, zeg maar in de toekomst, ik weet niet hoe lang dat duurt, komen diezelfde verhalen komen ook bij het genootschap de website. Ja. Volker, we zullen je niet verder ophouden. Ik zou zeggen ga <lacht> lekker aan het werk. <lacht> en bedankt voor je komst. Nou, graag gedaan. Ja. Pourquoi je vis Pourquoi je meurs Pourquoi je ris Pourquoi je pleure en cultuurprogramma, live vanuit Hotel Hoogland. En de tweede gast is aangeschoven. En dat is Yvonne Schorel, zij is kunstenares. Welkom Yvonne. Hallo. Hoe kom je zo in de brochure Kunstkracht 12 terecht? Nou, dat is niet zo moeilijk. Ik ben lid van uh, die kunstkracht, BK Zandvoort. En als je lid bent, krijg je voortdurend uh, uitnodigingen... ...voor van alles en nog wat. En ik ben graag natuurlijk deelnemer van... Uh, de, dat kunstweekend. Ja. Dat is echt heel leuk. Het is nu voor de derde keer gehouden, geloof ja. ik, in uh, nee. de geschiedenis. Tweede. Nee, wel nee. Dat, ik denk dat al een Best, het bestaat al heel lang. Oh, oh. Heet. Ja. Het heeft alleen ja. nu voor de derde ja. keer deze naam gehad. Ja. Maar het is zo ja. groot, ja. ja. het is al groot ja. geworden in wezen. Ja. Echt enorm. een uh, heel bekende uh, vers bij de Grenzen van Zandwoord. Ja. Dus dat, uh, het is een hele actieve vereniging. En uh, dus uh, worden ook mensen buiten Zandvoort lid. Echt heel leuk. Door wie ben je hiervoor gevraagd lid te worden? Nou, als je lid bent, dan krijg je voortdurend mails. Ja. En een van de mails is dan van uh, nou, we gaan weer starten met uh, de kunstkracht. Uh, wie doet er mee? Nee, maar je en kan niet zomaar je je, je lid worden van uh, BKZ. Oh, dat bedoel je? Ja, ja. Dan, uh, ja bedoel uh, dat bedoel uh, ik. Ja. Gewoon een balzage, ja. Dan Een centje wat werken in een. En wanneer uh, dus, was ja, dat? Ja, ik ben nog niet zo erg lang lid uh, sinds 19, nee, uh, 2007. Mhm. Mm en eigenlijk omdat ik dacht van, hé, hey, ik moet wat meer exposeren. Van, uh, nou, doe dat maar eens, dan, uh, dan kom je aan de bak. Ja, want wanneer ben je ooit begonnen met het, uh, het kunstzinnig Nou, dat is zijn. al lang. Ja. ja, dat is al van, uh, weet ik veel, uh, 1970, zoiets. Mm -hmm. ja. En wat was toen je favoriete uiting? Uh, als kind begin je altijd met tekenen. Mm -hmm. Het is simpel. En daarna uh, ben ik met uh, stoffen begonnen, met textiel. En dat was gewoon voor handen. Uh, ik had heel veel familie en iedereen bracht maar uh, allerlei uh, voorden mee. En ik, allemaal prachtige lappen kreeg ik. En daar ben ik gewoon mee begonnen. En wat maak je daar dan van? Ja, zelf vind ik het een van mijn sterkste tijd. Uh, het was heel abstract. Nee, niet abstract, heel figuratief. Maar uh, decoratief, dat bedoel ik eigenlijk. En uh, ja, hele leuke, uh, uh, fantastische voorstellingen. In, in de vorm van wandkleden? Ja. ja. ja. Niet poppen of zo. Nee, nee, nee, nee, nee. echt, uh, echt, echt ja, wandkleden. Ja. Ja. Ja. <coughs> en allengs uh, kwam er wat meer ruimte in. Dan ging ik bijvoorbeeld uh, met hout uh, aan de voorkant werken. Dus textiel op de achtergrond en dan hout aan de voorgrond. Voor meer dimensie. Meer dimensie ja. en ook, ook voor het effect, hè, voor de leukigheid. En, uh, en ik ging ook steeds in het hout ging ik meer schilderen. Ik ging meer schilderen in het textiel. <laughs> <laughs> op een gegeven moment, uh, ja, dan ga je schilderen. <laughs> <laughs> en wanneer was het ongeveer, weet je dat? Dat ik ging schilderen? Ja? Nou, zo'n 75. Hmm. Ja. Heb je er les voor gehad, voor schilderen? Lessen, um, ik heb een hele leuke opleiding gedaan voor LO tekenen. En ik had daar fantastische leraren. LO en, is lager onderwijs? LO is lager onderwijs ja. en eerste, eerste klas voortgezet okay. onderwijs. Maar ja, het hing gewoon vanaf van die leraren. Die waren geweldig. Ik ben daar heel erg uh, gestimuleerd en uh, ik heb heel goed les gehad. Ik ben daar gewoon uh, altijd mee door blijven gaan. Maar heb je ook zelf lesgegeven? gegeven? ja. Later. Uh, nou, pas in, uh, zeg maar in 1993 ben ik mm -hmm. ermee begonnen. Mm -hmm. en ik, op, ik had toen een atelier op de Oude Mariaschool. En ja, gewoon steeds wisselende groepjes. Heel leuk. Mensen zijn nog steeds enthousiast. <laughs> Dat doe je nog steeds? Nee, niet meer. Ik ben in 2000 gestopt met het atelier. Mm. Want ja, je moet toch steeds die huur opbrengen. Ja, en, uh, <laughs> ja ik ben gestopt. Dan heb ik ook een, een jaartje of twee niks gedaan. En toen ben ik weer heel klein begonnen. Echt zo, zo van uh, 15 bij 10 centimeter. Op de tafel. Okay. Schilderijtjes, en, tekeningen, ja, schilderijtjes. schilderijtjes. Ja. Ja. Maar, maar waarom was dat? Was je even twee jaar uitgeblust? Of, nou, als je of weerzin? een hebt gehad... En alles heb weggedaan, want je moet alles wegdoen. Dan ja. moet je je echt even opnieuw oppakken. Ja. En ik ben gewoon weer heel klein begonnen. En dat ja. was heel erg leuk, want um, uh, ik kende iemand in het dorp, Hanneke Voigt, Ja, dat uh, ja. En uh, die had ooit eens gevraagd aan mij, zou je van mij uh, uh, kleine werkjes willen maken? Ontwerpjes voor de boeketkaartjes. Ja. Nou, ga ik dat eens doen. Gewoon iets heel anders, dus, want ik was gewend om heel grote te schilderen. En toen ben ik dus heel klein gemaakt. Oh, geweldig. Met wat voor soort verf? Is het aquarel? Acreel. Ik ah, werk altijd met ja, veel mensen En realistisch. Het, uh, met een, uh, een zweem, uh, een beetje een losse toets. Kun je wat, wat, wat voorbeeldjes geven wat je gemaakt hebt uh, voor haar? Voor Hanneken? Ja. Nou, uh, eens kijken. Uh, alle roosjes. Rozen, margrietjes, uh, uh, alle condolliance uh, eigenlijk alles wat ze nu heeft uh, liggen, dat uh, heb ik voor haar oh, gemaakt. Ja. Dat zijn er wel een stuk of uh, 40, 50. Geweldig ja. leuk, lijkt me dat. Als je in de winkel bent leuk. en je ziet jezelf uh, je eigen creaties daar hangen. Ja. En vooral Harneke is, was zo enthousiast altijd. En die heeft me ook helemaal uh, weer meegetrokken, die kant uit. Het was echt heel leuk. leuk. Dat contact. Ik heb nou niet het juiste boekje bij me. Ik heb uh, de kunstkracht van een paar jaar geleden, van 2008. Ja. En daar uh, teken je de Red Boat en de Sea Track, ja. dat die uh, gelanceerd wordt. Kun je uitleggen aan de luisteraars uh, hoe je dat gemaakt hebt? Welk materiaal? En... Uh, ik maak altijd uh, veel foto's. En uh, dit was op een avond. Hij werd niet gelanceerd, maar hij werd binnengehaald. Oké. Okay. En dat was een hele mooie, warme zomeravond. En ja. Je gaat gewoon maar aan de gang. En wat ik dan leuk vind, is uh, al die mannetjes erop. En uh, om, om het uit te werken vind ik ook heel erg leuk om het heel gedetailleerd te doen. Eigenlijk het herkenbare erin. Dat vind ik leuk. Maar toch met een losse hand, zoals je zei. Absoluut, een losse toets. Ja. Ja. Dat kan hoor. Ja, ja. Dat is een ja, ja, ja, ja, ik geloof het graag. Ja. <laughs> maar hoe groot werk je inmiddels weer? Uh, 180, nou, bij 80, van, uh, ja, 120 bij nee. 150. Papier, papiermaat is gewoon 65,50. Mm -hmm. okay. Daar wil je niet overheen? Die nee. maat? Dat... Ik zou wel willen, maar moet ik een grotere ruimte hebben. Oh, Oké, okay. ja. een ander atelier. Ja. Ja. Nou, misschien heeft er nog, uh, de gemeente nog uh, binnenkort eindelijk eens hier nee, een ruimte. Nee, want ik, wil vragen, uh, ik blijf thuis. Je blijven. blijft gewoon lekker thuis. Dus ja. dus dat bevalt me heel goed. Dat kun oh, je op okay. ieder moment doen, wanneer jij wil. En, uh, ja. Hoe oud was je dat je met kunst in aanraking kwam? Is het van huis uit meegegeven? Of de oma? Of... Nee, niet van huis uit. Um, ik heb altijd getekend. En toen ik zo'n jaar of 18 was, uh, leerde ik iemand kennen. Paul. En die kende ik. Uh, hij uh, was uh, op de Academie op dat moment. Hmm. En dat was heel bijzonder. Was was het was weer... heel spannend, hè? Heel spannend. Ja. Nou, nou, een vriendje die op de riet was. Ja. Hoe oud was je toen? 18. 17, 18, nou, heerlijk. 17, ja, ja. zoiets. Ja. Maar ik, ik ben gewoon altijd bezig geweest. Want toen was ik ook met stoffen bezig. Maar toen kwam ik echt in aanraking met schilderen. Ja. En dat was wel leuk. Ik heb trouwens een hele leuke uh, opleiding gehad. Ik heb echt massa gehad met mijn opleidingen. Want ik ben op leid, uh, opgeleid voor kleuterlijster en dat was een hele creatieve school. Ja. Ook met verschrikkelijk leuke tekenlararessen, handvaardigheidsleraren. Daar zit ook een in. Leuk, leuk. Ja. Ja. En waar heb je gewerkt als uh, lerares? Uh, nergens. Oké, okay. <lacht> opleiding ja, inderdaad overgeschakeld werd. Toen werd ik zwanger en uh, ja. het was over. Ja. Ja. Nou oh ja, toch een heleboel inhoud gekregen en later toch uh, die is kant weer opgegaan. Het je, je vorming. Ja. ja, precies. Dat is belangrijk. Leuk. En ik ben verder eigenlijk autodidact. Want uh, uh, toen ik zo in 1975 met die opleiding voor uh, onderwijsverest bezig was. Toen heb ik ook een, uh, dat atelier gehuurd van de Oude Mariaschool. En toen ben ik uh, gaan schilderen uh, realistisch. Oké. Okay. Echt stillevens en mijn voorbeelden waren Rembrandt, uh, Willink, uh, uh, Marguerite. Je pakte dat... er meteen groot aan. Ja, uit, uit. <laughs> <laughs> ja, maar vooral stofuitdrukking. En ik heb echt hele leuke dingen gemaakt. Die, uh, volledig, uh, ja, ik kon laten zien wat satijn was en uh, brokaat. Ja. Dat kon ik echt heel goed, leuk. Ja. Op je website staat het schilderij Vrouw Bolhoeden uit 1971. Je bent toen geïnspireerd door Brigitte, nee Britte Magritte. Vertel, wie was dat? En... Uh, de, die naam Britte is niet goed. Het is een René Magritte. Oké. Okay, hey. Die ik... schilderde toen, dat was magisch realisme. Uh -huh. En Hij schilderde vaak met een bolhoed. Ik denk dat hij zelf vaak een bolhoed bedoelde. <laughs> hij het. was heel populair als... in die tijd. Ja, heel ja. populair. Ja. Ja. Hij kwam heel, overal tegen eigenlijk. Ja. ja. ja. Je kwam, je kwam zijn werk toen overal, overal. tegen. en ja. ook in andere schilderijen. Ja. Je zag ook andere mensen met hoeden schilderen. Ja. En ik heb het ook een keer gedaan. Hm. Ja. Ja. Heb je veel verkocht in de der jaren? In die tijd heb ik veel verkocht. Met het realistische uh, schilderwerk. Ik heb een serie gemaakt met bedden. Um, mensen die onder dekens liggen. Maar waar het mij om ging eigenlijk was de, de tekening van de bedden. En de, de stof, het wol van de bedden. Dat mm -hmm. wou ik eigenlijk uitdrukken. En ik maakte er iets raars van dat je dan de mensen eronder niet zag, of uh, dat ik alleen maar een hand zag. En je kon vermoeden dat er een mens lag. Ja, ja, ja. dat soort dingen. Ja, ja. Oh, Toen heb ik wel veel verkocht, ja. Ja. En hoe is het nu? Nu gaat het ook weer goed. Ja? Ja, het is uh, eigenlijk sinds ik dat als atelier niet meer heb, ben ik uh, heel erg, uh, eigenlijk ook door Hanneke, uh, dat zandvoort werk gaan schilderen ja. en dat is zo verschrikkelijk leuk. Je krijgt heel veel feedback. En je, wordt, je hoeft ook niks meer te bedenken. Het is er allemaal. Je hebt de, de zee, je hebt het strand, de dorpjes. En echt heel leuk. Ik zag dat je de Reddingsbrigade had gedaan. De Zuidpost. Nou vind ik het zo jammer voor de Noordpost. Want we hebben twee Reddingsbrigades. Die redelijk ja. ver uit elkaar liggen. Ja. Ga je de Noordpost ook nog uh, ik schilderen? Ik heb foto's gemaakt. Oké. Okay. Ja, dat is toch wel zo. mooi. een woestdag uh, <laughs> heb ik uh, oh, inderdaad op de Noordpost ook gedaan. Want die heeft een van prachtige strandafgang met die trappen. Ja, ja. Ik denk, nou, dat ga ik ook een keertje doen. En vaak kiteservice, ja. omdat natuurlijk de, ja. de surfschool ja, daarnaast zit. Dus, uh, ja, het is allemaal heel dat herkenbaar. Is... Want ik heb jouw kalender gekregen ja. als verjaardagscadeautje. Ja. En iedere keer zie je de, de, de reddingsmaatschappij, de reddingsbrigade. Ja. ja, echt dat vreeltje met nu op het strand. En ja, heerlijk herkenbaar. Ja, of dat goed? is ook leuk. Ja. En en je de de <coughs> ja, ja. Heb, heb ja. je die kalender zelf uitgegeven of... Uh? Ja, uh, Nederlof heeft hem gedrukt. Mm -hmm. en, ja, ik heb er 400 uh, toen laten maken. en Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nou nog een stuk of 10. Dus uh, oh, dat is oh. best wel leuk gegaan. Ja, ja. Ja, ja, ja. En dat is in 2008 geweest. Mm -hmm. Intussen ja. heb ik een nieuwe. Je hebt een nieuwe gemaakt, ja. ja. En deze is al, uh, zijn alleen maar onderwerpen van het strand. Ik heb alle straatjes achterwege gelaten. Okay. Dus het is nu alleen maar strand, ja. Mm -hmm. Dan gaat jouw naar en die heen? is van dit jaar of ja. voor volgend jaar? Nee, dit jaar. En, dit jaar. Ja. Ja, ja, ja. en waar is die dan te koop? Um, even kijken. Ik heb vier adressen. Lagarde in uh, de Kerkstraat. Ja. Dat is fotografiewinkel. Ja. Nummer 6. En Hanneke Voort uiteraard. Ja. Die heeft uh, alles als eerste. En VVV en Santos Museum. Ja. Ja. Het loopt goed. Uh, nou, de wenskaarten lopen aardig. Ja. ja. En de, ja, die, deze is gewoon nieuw, dus dat moet nog een ja, beetje uh, bekend uh, worden. Ja. Ja. Wat is jouw favoriete kunstwerk wat je gemaakt hebt en waarom? O oh jeetje. Oeh. <laughs> oh jeetje. <laughs> ja, moet je eerlijk zeggen, bijna eigenlijk altijd het laatste. Zoals de Post-Zuid, mm -hmm. daar ben ik helemaal razend enthousiast ja. over, dat was zo uh, erg leuk. Was iemand die uh, had het aan mij gevraagd ja. voor de, de verjaardag van haar zoon. En ja, dan blijf ik daar enthousiast over. En over de hele serie van de textiel, okay. de, ja, de applicaties, de naaldkunsten. Ja, ja. ik. Uh, ja. Zie je dat nog wel eens? Zal willen uitgeven. Ja. Zie je dat? Zie je dat nog wel eens terug werk van jezelf? Kom je er wel eens in omgevingen omgeving waar je denkt, hé, hey, daar hangt werk van mij. Of nee. Je nee. baart kinderen en je ziet ze nooit meer Nee, nee eigenlijk nee, niet nee. Je je je, Heb je, heb je daar moeite mee om te verkopen? In, uh, nee, niet zo erg niet, nee. Nee. Sommige dingen denk ik van uh -huh. wel zonde Maar ik denk ook altijd van nou, Ik vind het hartstikke leuk om te verkopen Gewoon doen En ik maak weer een ander ja. Kun je jouw eerste kunstwerk nog herinneren? Die je klaar had. En op een gegeven moment werd die verkocht. Dat die verkocht werd? Ja. Oh. Um, ik kan me... Ik, even wat anders. Ik kan me eentje herinneren. dat was een tekening. Naar aanleiding van uh, de negen hurt van oom Tom. Mm. En dat was dat die vrouw vluchtte met haar kind. Mm. En dat is een... Uh, daar heb ik een, een, een zwart-wit potlottekening van gemaakt. En dat is eigenlijk mijn eerste echte werkje. Dat ja. was ik een jaar of dertien of zo. Wow. En dat was... Uh, ja. Die hangt bij mijn moeder. Oké, okay, die is er gelukkig nog, ja. Het <laughs> ja. ja. gaat alles weg en dan, uh, ja. Nee. Maar wat ik als eerste heb verkocht, dat, uh, dat waren toch uh, de, de naaldkunst. Ja. Ik heb ze eigenlijk bijna allemaal verkocht. Zo. Dat, uh, het was ook heel mooi decoratief werk. Veel, veel anders en veel meer werk lijkt mij dan schilderen, of is dat niet waar? Naaldkunst. Nee. Nee, absoluut nee? Niet. niet. Nee hoor. Het is dus ongeveer evenveel werk. Okay. Ja. En het is meer met die naaldkunst. Er was natuurlijk ook veel jonger. En je bouwt. En met schilderen, zeker zoals ik het nu doe, weet ik eigenlijk van tevoren al helemaal wat ik ga doen. Het ja, okay. is een hele andere benadering. Ja. Ja. Ja. Leuk, dat verschil ook. Ja. ja, maar ja, je wordt ook ouder. Hè, dus. <laughs> Heb je wel eens een kunstwerk overgeschilderd of weggegooid? Je denkt, nou, heeft... ja, ja. ja het ging dan niet of het is... Uh... Nou, die, die, die, wat moet ik hiermee? Zonder van, uh, van mijn doek. Ja. Overschilderen. Hoppakee. Hoppakee. <laughs> Geen foto <zo> eroverheen. <laughs> ja. ja, Zit het kunstenaarschap in de familie en bij wie? Um, ik weet het niet. Nee. Is het moeilijk na te checken? Of? Nou, ik heb een grote familie, maar... Uh, nee. Van, uh, van tantes of ooms, weet ik het niet. Ik weet wel, vind ik heel leuk. Een nichtje van mij, de dochter van mijn broer... die gaat ook helemaal die kant uit. Oh dat vind ik wel leuk. Ja, ja, precies. <laughs> je zei <coughs> dat je ook lid wilde worden van BGZ... om <coughs> wat meer naar buiten te treden met je werk. Ja. Lukt dat nu? Uh, ja. Ben je, ben je, ik ben, ben, ik ben, ben niet zo happig op uh, alles want omdat ik nu alleen maar zandvoorts werk maak is het voor mij eigenlijk, eigenlijk alleen maar leuk om in zandvoort uh, te expresseren hmm. dus ik doe heel graag mee met uh, die kunstmarkt ja. uh, afgelopen zomer Plastietre, ja. Plastiteurten, na hmm. Dat is leuk. Zandvoort. Het waaide een beetje veel, jammer hè? Ja, ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> ja Dat is erg, erg jammer. in de, de stijgers hangen ja. ja, ja. om het dak uh, vast te houden ja. Ja. Maar uh, dus je, eigenlijk ben je niet uh, buiten zandvoort te zien? Nee, niet nee. meer nee. Ja. Ik heb het wel gedaan allemaal vroeger. Uh, Alkmaar, Amsterdam, Haarlem. Ik heb wel diverse dingen geëxposeerd, Maar weet je, als je jong bent, dan, dan wil je ook bekend worden. Je wil zoveel. Hè? En nou ben ik gewoon lekker hiermee bezig. Ik vind het heerlijk. En, uh, uh, het leuke is dat ik gewoon een zand voor het publiek heb. Hm. En dat is echt heel enthousiast. Ja. Ik heb niet meer nodig. Eigenlijk eerlijk. Ja. Kan je ervan bestaan? Nee. Nee. <laughs> ik denk bijna geen hè, van nee. de kunstkracht 12 aangesloten kunstenaars. Nou, dat, dat nou, denk ik niet. Nee hoor. Er zijn echt wel die, die, die... Ja, de... we die, die, die, uh... die... Voilà, die werkt ook op de gemeente. Dus ja. ja. Ik weet niet Hij heeft of ze, ook een baan erbij. Ja, daarom ja, ik ik niet baan. dat Maar was. heb jij er ook een baan bij? Ik heb een baan erbij. Wat doe je? Ja. Um, ik ben technisch tekenaar op een reclamebureau. Nee, een reclamebedrijf, geen bureau. Wij maken uh, lichte reclames. Ja. En dan teken ik de technische const constructies. Het mm. AutoCAD. Dus. Uh... Wat is AutoCAD? Dat zegt mij niet zoveel. Nee, een tekensysteem? Oh, Oké. Okay. Ja. Dus alles op de computer? Apart. De computer. Hè? Ja. Maar ben je technisch onderlegd? Helemaal niet. Zover gesproken. Wat Ze dan, goede collega's. De machine stuurt jou. Aanleveren. De machine stuurt jou. Ja, ja. Maar ik kan die computer behandelen. En zij niet. <laughs> nou, <laughs> dat hou je zo, dus, Met het tekenen. <laughs> ja. ja, vandaar. Wat betekent kunst voor jou in je leven? Alles. Alles. Ik word er vrolijk van en uh, het stimuleert me. Het is uh, mijn leven. Ja. Ik heb natuurlijk ook een, een, een, een man en een huis gezien en weet ik veel en alles en nog wat. Maar uh, waar ik blijf van hoor is van schilderen. Oké, okay, heerlijk. Ja. Ja. Ja. Vind je dat je nu alles al bereikt hebt? Of reik je nog verder? Nee, nee, nee. nee. Wat ik nog leuk zal vinden omdat mijn werk, nu dat Zandvoortse werk, is best wel. Uh, um, ja, hoe moet je nou het beste zeggen? Een beetje decoratie, ver, verhalend, vertellend. Ik zou het heel leuk vinden als daar uh, meer reproducties van gemaakt werden. Of, of uh, dat je het op een, een bord zet, weet je op wat, wat tegenwoordig wel veel gedaan wordt op servies. Dat zou ik leuk vinden. Dus uh, nee probeer ik nog. Ja. Je, doe je daar moeite voor? Omdat, uh... Nou, heel weinig. Ja. Ik ben meer iemand die, uh, als ik het tegenkom, zeg ik ja, zoiets. Ja. niet. Dan moet je dus heel erg voor zo netwerken, werken, hè? Ja, netwerken. Ja, ja. Ja. ben ik niet zo goed in. Nee? <laughs> nee. bij Nederlof aankloppen, zoveel Voor dus, uh, Ik oh, heb sorry? een idee, hier. Ja? nee, Nee. niet. Nee. print op bepaalde zaken. <coughs> niet. Nee. Nee, Nederland nee, is een drukkerij. Ja, maar goed, misschien kan er van alles en nog wat gedrukt worden daar ook. Dat je toch een beetje je doel uh, bereikt. Ja, maar dan zou je dus een opdrachtgever moeten vinden die het daar laat drukken. Of je zou zelf opdracht moeten geven. Ja. Dat is natuurlijk uh, een kapitaalinvestering. Ja, je moet iemand anders hebben die enthousiast is. Daar gaat het om. Dat gaat het financiën doen. Heb je al wel eens gedacht aan het maken van een Zandvoerse strip? Nee, ja. daar ben ik ook niet goed in, dat nee? weet ik gewoon. Hm. Want met een strip moet je steeds in de herhaling van dezelfde figuurtjes. Hm. Dat heb ik niet. Dat nee. heb je niet, ja. Nee. Nee. Nee. Je hebt een beeld voor ogen en dat is het. Ja. ja. Wat wil je nog kwijt? Wat is het? Behalve dan je werk. <laughs> nou, <coughs> volgens mij hebben jullie al veel gevraagd en, uh, als de luisteraars willen weten wat je allemaal doet, welke site kunnen ze vanavond meteen al gaan aanzetten? Um, ik, uh, ik heb zo'n uh, uh, zo groepssite uh, uh, op Exto. Kun je het spellen? E-X-T-O. E en dan uh, mijn naam ervoor, Yvon en daar kunnen we allerlei ons op mijn site. En natuurlijk in de boekjes van Kunstkracht 10. Of 12. Ik zeg altijd maar 10. 12 is nog meer. 12. Heb je telefoonnummers dat mensen misschien zeggen: Nou, ik wil een keer langskomen, want ik heb net een nieuw huis en er is een kale muur? 571-7063. Oké. Mogen we je heel erg hartelijk bedanken en tot de volgende kunstkracht. Ja, en Heel veel succes fijn. met je carrière Leuk en met je schilderen. schilderen. Goed.